Uh, our blood, Libya, we have irrigated <laughs> by <laughs> our blood. <laughs> I address you from here, <laughs> from this house in Tripoli, <laughs> which has been raided by 170 uh, <laughs> uh, warplanes uh, led by America. 40 Boeing uh, airplanes were feeding them with fuel. They, have, uh, they were looking for Gaddafi's house. They were going over all their houses. Why? Verschrijdlustige uh, revolutionaire taal van Gaddafi die zegt... Libië is geïrigeerd door het bloed van de revolutie. We hebben lak aan Amerika, het land dat in het verleden heeft geprobeerd om ons land te bombarderen. En zometeen krijgt u het uitgestelde nieuws van vijf uur. Daarna praten wij door met Paul Aarts, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Die heeft nu ook meegeluisterd de laatste minuten naar uh, Gaddafi. Goedemiddag meneer Aarts. Goedemiddag. Ja, enige duiding bij wat wij nu hoorden. Je krijgt de indruk uh, dat dit de Gaddafi is zoals we hem al heel lang kennen. Ja, dat lijkt me ook, ja. Hij is in paniek, hè, denk ik. En hij slaat nu wild om zich heen. Dat heeft hij de afgelopen dagen al op straat gedaan... door zijn uh, veiligheidsdiensten in te zetten tegen weerloze burgers. En nu probeert hij nog een beetje... Uh, via heel veel bombastische retoriek... Uh, nog wat uh, zaken in historisch perspectief te zetten... door met name uit te halen, als ik het goed uh, begrepen heb... met name naar de Verenigde Staten. Ja. De plaats waar hij trouwens spreekt is volgens mij heel interessant... Um, dat is de plek waar de Amerikanen gebombardeerd hebben, begin uh, 1986, waar uh, 15 Libiërs bij zijn omgekomen en ook zijn aangenomen dochter. Er staat ook een uh, monument, zoals je soms in beeld kunt zien, wat af en toe uh, waar de camera op staat. Dus dit is een heel symbolische manier om uh, weer de, zeg maar de oude vijandschap met de Amerikanen te uh, Weer tot leven te wekken, en dat zou dan van. zijn macht op dit moment moeten legitimeren. Is dat ja, dan het idee erachter? Ja, maar dat is volgens mij een vergeefse poging. Ik ja. denk niet dat veel mensen in Libië uh, hier nog in zullen trappen. Maar zoals hij zei, het is ondenkbaar dat ik hier weg ga, uh, ziet er niet naar uit dat hij binnen 24 uur op de vlucht slaat naar bijvoorbeeld Venezuela. Denk je het ook niet? Nee, nee, nee, nee. nee. Maar um, vroeg of laat, en toch eerder vroeg dan laat, zal hij het veld ruimen. Dit zijn toch wel, uh, ik kan het niet anders zien dan dat, uh, de stuiptrekkingen van een regime dat al veel te lang aan de macht is. Moeten we praten na het nieuws van vijf uh, uur met u verder, meneer Aert, um, Dank u wel in ieder geval voor dit moment. Met, met nog één toevoeging dat zojuist Gaddafi nog een keer letterlijk zegt, wij zullen nooit opgeven, wij zijn hier om te blijven. Het NOS-journaal. Renate Evers. Libische leider Gaddafi niet van plan af te treden. Brand bij opslagbedrijf Amsterdam onder controle. en speciaal meldpunt voor verslaafde artsen. De Libische leider Gaddafi is bezig met een televisietoespraak. Hij kondigde op opgewonde toon aan niet te zullen vertrekken... en bereid te zijn tot het martelaarschap. Hij zei ook lak te hebben aan de Verenigde Staten... en herinnerde eraan dat het land Libië in het verleden heeft gebombardeerd. Vanaf de vliegbasis Eindhoven is een transportvliegtuig vertrokken naar Libië. Defensie gaat daar Nederlanders ophalen die vanwege het geweld in het land worden geëvacueerd. Het vliegtuig stond sinds gisteravond klaar. Het wachten was op toestemming van Libië om te landen op de luchthaven bij Tripoli. De ambassade in Tripoli houdt daarover contact met de Libische luchtvaartautoriteiten. Er is nog geen garantie dat het toestel mag landen, maar die goedkeuring wordt wel verwacht. Ook is er een Nederlands fregat op weg naar Libië om mensen op te halen voor het het luchtruim boven Libië wordt gesloten. De tromp wordt vrijdag voor de kust van Libië verwacht. De KLM schrapt voorlopig zijn rechtstreekse vluchten op Tripoli. Morgen en donderdag wordt er niet gevlogen. En of er vrijdag wel een vlucht naar Tripoli gaat... laat de KLM afhangen van de ontwikkelingen in Libië. De brand in een loods van een chemisch opslagbedrijf... in het westelijk havengebied in Amsterdam is onder controle. De brandweer laat de loods met rubber en latex gecontroleerd uitbranden. In een loods met cacao woedde ook korte tijd brand... en een loods met chemicaliën bleef gespaard. Toen de brand rond 12 uur uitbrak... waren er volgens de directie dakdekkers aan het werk. Maar het is onduidelijk of die de brand hebben veroorzaakt. De brandende rubber veroorzaakt een dikke zwarte rookwolk die op grote hoogte over Kennemerland trekt. Meetploegen van de brandweer... Weerzaanstreek-Waterland doen metingen, maar die laten geen alarmerende waarden zien. Het Centraal Planbureau verwacht een hogere economische groei dan eerder was geraamd. Het CPB denkt dat de groei dit jaar uitkomt op 1,75 procent. Twee maanden geleden ging het nog uit van 1,5 procent. De betere cijfers komen vooral door de sterkere groei van de internationale handel. Doordat olie en andere grondstoffen duurder zijn geworden... zou de inflatie verder niet uitkomen op 1,5, maar op 2 procent. Daardoor daalt de koopkracht iets meer dan verwacht. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 3,6 procent, verwacht het CPB. De vorige raming was dat 4,1 procent. Twee marineschepen uit Iran zijn door het Suezkanaal naar de Middellandse Zee gevaren. Israël beschouwt dat als een provocatie, omdat de schepen vlak langs de Israëlische kust willen varen. De Egyptische interimregering had voor de doorvaart toestemming gegeven. Het is voor het eerst dat er Iraanse marineschepen door het Suezkanaal varen sinds de Iraanse Revolutie in 1979. Het is de bedoeling dat de schepen begin volgende maand terugvaren. De vier Amerikanen die vrijdag voor de kust van Oman werden overvallen door piraten zijn door hun ontvoerders doodgeschoten. Op het gekaapte zeiljacht voeren twee oudere echtparen die een reis rond de wereld maakten om bijbels te verkopen. Het jacht werd achtervolgd door een schip van de Amerikaanse marine die twee piraten heeft gedood en er dertien gevangen nam. Verslaafde artsen kunnen binnenkort terecht bij een speciaal meldpunt. Artsen met een verslavingsprobleem krijgen een gesprek met hun collega. Daarna worden ze doorverwezen naar een verslavingskliniek. Het meldpunt is geënt op een soortgelijk project in Canada. Uit buitenlandse onderzoeken blijkt dat 9 tot 12 procent van de artsen verslaafd is. Alcohol blijkt het grootste probleem, gevolgd door drugs. Volgens deskundigen is er geen reden om aan te nemen dat de situatie in Nederland veel anders is. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven... heeft een noodverordening afgekondigd rond PSV Liel. Die wedstrijd in de Europa League is donderdag. Om ongeregeldheden te voorkomen... mogen mensen in de wijde omgeving van het stadion... bijvoorbeeld geen glaswerk bij zich hebben... of andere spullen waarmee kan worden gegooid. Verder is bepaald dat fans van Charleroi en Club Brugge... donderdag niet welkom zijn in Eindhoven. Supporters van die clubs waren betrokken bij rellen... rond de eerste wedstrijd vorige week in Lille. Donderdag zijn er in Eindhoven Belgische waarnemers om de fans in de gaten te houden. De voetbalclub Sparta krijgt voorlopig het schilderij niet terug... dat kort geleden opdook in het programma Tussen Kunst en Kitsch. Maar de nieuwe eigenaar mag het werk van Van Mastenbroek ook niet houden. In kort geding is bepaald dat het schilderij binnen vijf dagen... naar een onafhankelijke partij moet die het in een kluis opslaat. Daarin moet het blijven totdat duidelijk is wie er recht op heeft. Bij Kunst en Kitsch werd gezegd dat het schilderij eind jaren 90 werd gevonden in een vuil container. Maar Sparta zegt dat het is meegenomen uit een opslagcontainer die tijdens een verbouwing bij het stadion stond. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar min 1 in het zuidwesten en min 6 in het noordoosten. En de bewolking neemt langzaam toe. Morgenmiddag vanuit het westen regen. In het oosten valt sneeuw of natte sneeuw. Het wordt dan 1 tot 5 graden. Daarna blijft het bewolkt en vrij zacht. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Ondanks de voorjaarsvakantie, tot nog 31 files. Goed voor 115 kilometer. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Daardoor is het extra druk in de regio's Den Haag, Gouda en Arnhem. Op de A4 bijvoorbeeld richting Den Haag nog 7 kilometer. Bij Zoeterwater en Dijk, daar zijn wel inmiddels alle reizen ook weer open. A12 Den Haag naar Utrecht. Bij Zoetermeer nog 8 kilometer. En op de A16 richting Rotterdam. En daar is bij Dordrecht een auto met aanhanger geschaard. Daar staat er 3 kilometer. En dus één reis ook dicht. A20 naar Gouden nog 7 kilometer tussen Knoop en Terbrechtseplein en Moordrecht. Op de A50 os in de richting Arnhem. Als een kettingbotsing gebeurt bij Knoop het Eewijk... dan staat inmiddels 5 kilometer. De linkerreis is ook afgesloten. Op de andere rijbaan staat een kijkersfile van 4 kilometer. En nog een opvallende fiel op de A58, Eindhoven naar Tilburg. Daar staat tussen Best en Oorschot nog 5 kilometer. Voor hetzelfde geld heeft u een Bruinzeel parketvloer.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 Welkom in de ideale wereld, de BMW 320d Efficient Dynamics Edition Touring. Ga naar bmw.nl en maak een afspraak voor een proefrit in de ideale wereld. BMW maakt rijden geweldig.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 Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag, 11 minuten over 5. Gaddafi neemt er anders dan vannacht even de tijd voor. Hij is nog altijd bezig het Libische volk toe te spreken. Met zijn vuisten zwaaiend en slaand. Streng kijkend door zijn grote bril, zei hij rond 5 uur dat hij niet zal wijken. Ik paying the price for de here. voor het stekker. En mijn grootvader, Abdeslam Boumenyar, die in, 2000, in uh, 1911. Ik zal sterven als een martelaar. Ik ben de Beduïnenstrijder die geïnspireerd door mijn vader... de revolutie zal blijven laten voortduren. Dat was het cruciale passage in de toespraak van Gaddafi... die nog steeds voortduurt. Hij staat nog steeds achter het spreekgestoelte spreekt. Toe vanaf de Libische staatstelevisie, die af en toe beelden laat zien van een plein waar aanhangers staan van Gaddafi. We luisteren nog kort even mee, want het ziet eruit dat het een hele lange toespraak zou kunnen gaan worden. We kijken en luisteren even of er nog meer nieuwswaardige momenten te horen zijn. them, they ze ze Dizzy, ze ontmoeten, ze those hallucination pills in order om ze te En af en toe valt hij even stil om rond te kijken uh, op het plein waar hij staat. We weten niet precies of dit uh, opgenomen is of live. We gaan uit van het laatste. Het moet Maar misschien ook wel niet. All their children, van morgen, get out of your homes. You who love, love. Uh, Muammar Gaddafi, Muammar Gaddafi of the revolution of glory, glory of. Uh, uh, respect to the libyans and you have to remember remember the uh hij roept zijn aanhang op om uit de huizen te komen... en te laten zien dat ze, net als hij, zoveel van Libië houden. Eerder in de uitspraak gaf hij de schuld aan jongeren in Libië... die uh, de andere gebeurtenissen in Arabische landen hebben gekopieerd. Hij uh, roept ze op om te strijden tegen de grootmachten uh, uit het buitenland. En met name Amerika krijgt er behoorlijk van langs. We zullen geweld gebruiken, zegt hij, als dat nodig is. Daarbij zullen we kijken naar de grondwet, naar de legitieme mogelijkheden. En daar hebben we afgelopen dagen het nodige van gezien. En hij herhaalt hier dat uh, hij opnieuw geweld zal gebruiken... mocht dat in zijn optiek nodig zijn. If I had a position in the uh, government, I would have resigned. I would have thrown the resignation in your faces. But I have no position uh, in the uh, country. I was never afraid of anybody. You are a hard rock, a rock which all the foreign powers have been broken uh, upon it. Get out of your houses. and. Uh, And go after them in their uh, pockets. And uh, they take your children, they fill them up, and they uh, make them drunk, and then they use them. Kom nogmaals, zegt hij, uit, het, uh, uit jullie huizen en kom uh, samen met mij strijden tegen de machten die op dit moment bezig zijn uh, ons land te ontregelen. Een, een zeer, zeer, zeer onverzettelijke uh, Gaddafi aan het woord op dit moment op de Libische staatservisie. En we praten verder met Paul Aert, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, meneer Aert, hoorden we hem net zeggen, als ik nou een positie in de regering had, dan had ik kunnen aftreden, maar dat kan nu niet. Ja, dat zijn redeneringen die, die toch lastig te volgen zijn. In ieder geval voor mij. Nou, zo lastig is dat niet. Want um, Gaddafi heeft altijd al gezegd, sinds hij de, de republiek instelde in 1977 onder de naam Jamaharia. De republiek van de massa's, zoals hij dat uh, een beetje megalomaan noemde. Toen heeft hij zelf gezegd, uh, ik bekleed geen functie binnen deze republiek. Ik ben weliswaar uh, de leider, maar niet leider met een grote L. Uh, dus dat klopt, hij heeft geen officiële functie, dus hij kan niet aftreden. Nee, maar hij kan natuurlijk wel weg, toch? En hij deed net alsof dat helemaal niet kon, als nee, leider van de nee. revolutie. Ja, nee, maar hij is denk, denk ik toch een beetje, beetje naïef dat hij denkt dat de bevolking die hier naar luistert dit nog steeds gelooft. Maar dat, uh, ik, volgens mij is dat moment voorbij. Ja, dus het past wel in zijn redenering. Uh, en hij heeft het continu nog steeds over zijn revolutie, hè? Uh, ja. Hebben de mensen daar ook inmiddels geen boodschap meer aan, denkt u? Nou, een aantal trouwe aanhangers nog wel. En mensen die niet veel beter weten, waarschijnlijk ook nog wel. Maar um, door de turbulenties in de buurlanden... en wat nu in Libië zelf aan de gang is... denk ik toch dat heel weinig mensen nog in deze retoriek van uh, Gaddafi geloven. Alhoewel, ik moet zeggen, um, hij is onverzettelijk. Dat zei net uh, Tim Overdiek ook al, en dat is het ook wel. Hij, zijn redenvoering voor zover ik het kan volgen, is uh, puur nationalistisch... Hij uh, herinnert uh, zijn toehoorders aan de heroïsche daden van het Libische volk tegen de Italianen. Wat klopt? Hij herinnert zijn toehoorders aan het verzet tegen uh, de Verenigde Staten... Uh, wat ook af en toe uh, zeer uit de hand is gelopen. En dat klopt ook wel. Dus hij probeert die nationalistische troefkaart te spelen. En dat doet hij, moet ik zeggen, heel knap. Maar uh, too little, too late... Dit zal niet meer helpen. Nee, en wat vond u uh, hoe hij over het geweld sprak van de afgelopen dagen? Ja, dat is schokkend. Dat is schokkend. Uh, kijk, hij roept nu ook de mensen op om hun huizen uit te gaan en uh, te gaan vechten op straat. Weliswaar zegt niet met zoveel woorden, neem je wapens mee. Maar dit is toch wel een, een, een verkapte oproep tot een, uh, ja, wat misschien wel een, tot een burgeroorlog gaat leiden. Ja, wat zijn zoon eigenlijk ook deed, alleen dan wat, wat verhullender. Ja, maar van die zoon weten we wel dat het een beetje een, ja, toch een, beetje een mafketel is, om het zo maar te zeggen. Um, en, dus en zo komt het... Gaddafi op dit moment niet op u over? Nou, hij is altijd voor een mafketel gehouden. Maar dat is volgens mij toch een beetje een verkeerd beeld. Maar nu is hij toch wel een beetje... Um, een beetje pathetisch, een beetje te overdreven bezig om te redden wat er te redden valt. En dat is... Ja, dat is toch wel eerder geconstateerd ook uh, niet meer geloofwaardig. Ja, Want wat u zei, even voor vijven... Uh, dit zijn eigenlijk de laatste stuiptrekkingen van iemand... die het echt uiteindelijk niet zal redden. Dat denk ik wel, maar uh, we weten dat niet. Um, hij heeft natuurlijk een geweldig um, veiligheidsdienst uh, tot zijn beschikking. Paramilitaire milities, um, zelfs huurlingen uit Sub-Sahara-Afrika... en die kunnen met de beschikbaarheid van uh, talloze wapens... Je kunt natuurlijk heel veel ellende aanrichten. en misschien wel die opstand onderdrukken met veel geweld. Dus... Ja, want heeft hij het leger dusdanig verzwakt eigenlijk. Uh, dat hij niet het met het volk samen kan redden? Nou, het leger is altijd wel al verdeeld geweest. Uh, er zijn ook uh, poringen tot staatsgreep geweest vanuit het leger. in de jaren negentig. Er uh, is vaker of gerapporteerd. Dus het leger is niet dat um, bastion van veiligheid. Um, wat in de buurlanden wel vaak het geval geweest is. Dus het leger is niet de factor uh, die hij kan uh, uh, gebruiken om zijn regime verder uh, te verstevigen. Dat zijn echt die paramilitaire diensten die, die dat doen. Maar die zijn heel goed uitgerust. Ja, maar het leger is ook niet uh, sterk genoeg om Gaddafi uh, te wippen, om het maar zo te zeggen. Nou, dat weten we niet. Als, het leger, uh, kijk, als er voldoende dissidenten binnen het leger zijn... Uh, met gebruik van de wapens uh, die ze hebben in de kazernes... En zelfs als het leger misschien een coalitie kan sluiten met bepaalde andere dissidente groepen, er wordt wel gesproken van een mogelijke coalitie met uh, islamistische groepen, dan komen de kaarten heel anders te liggen. Maar uh, voorlopig zien we daar nog geen signalen van. Nee, want wat hij uh, net heeft gezegd ook, is dat hij wil hervormen. Uh, meer macht aan de regio's, uh, er komen ah. nieuwe gemeentes, nieuwe regio's, meer macht daarvoor. Mm -hmm. um, ja, is dat bedoeld om die stammen aan zich te binden, of wat is dat voor ja. strategie? Dat is een doekje voor het bloeden. Dat heeft hij eerder gezegd. Hij heeft uh, begin jaren 70 eigenlijk een vergelijkbare manoeuvre uitgehaald. Toen was er ook uh, veel protest um, uh, breed gedragen in een land. En toen heeft hij via zijn uh, derde universele theorie... en later de instelling van basisvolkscongressen en revolutionaire comité's. heeft hij de macht zogeheten aan het volk gegeven. Maar dat uh, stelde allemaal helemaal niks voor. Er is toch maar één man die het voor het zeggen had en heeft... En dat zal ook nu zo blijven. En dat is toch Gaddafi. Ja. En diezelfde... Kadhafi, als ik u even mag onderbreken, meneer Aarts, blijft ja. even hangen, ik kom zo bij u terug... Ja. Uh, staat op dit moment nog steeds te, de toespraak te houden. Leest inmiddels voor uit het Groene Boek, het Groene Boek wat het, de basis was voor zijn revolutie in 1969. En nog even kort samen te vatten waarbij hij onder meer aangeeft dat de demonstrerende jongeren die zich hebben laten inspireren door Arabische gebeurtenissen de schuld zijn. Hij noemt ze binders, hij noemt ze ratten, huurlingen die in zijn oog geen vertegenwoordiging zijn van wat werkelijk het Libische volk betekent. De revolutie ze zegt die keer op keer, is nog steeds in volle gang. Libië is geïrigeerd door bloed. Dat geldt ook nu. En bij deze strijd hoort nu eenmaal de opoffering. Um, hij zegt: Ik ben die beduïnenstrijder en ik zal die martelaar zijn. We willen toch niet terugkeren naar de duisternis van 1952... toen de Italianen het natuurlijk nog voor zich hadden. En wat hij ook doet, meneer Aerts, is over de, de demonstranten... van de afgelopen dagen zeggen dat hij Libië willen veranderen... in een islamitische staat, een nieuw Afghanistan noemt hij dat. Mm -hmm. um, die kaart, he, heeft hij daar een punt waar de mensen gevoelig voor zullen zijn? Oh, misschien sommige mensen wel, ook in het westen. Kijk, We weten dat er islamistische uh, protesten zijn, met name in Benghazi en een ander deel van het oosten van het land. Die groepen zijn daar. Uh, sommige van die groepen zijn ook gewelddadig. Die hebben ook, uh, ook pogingen tot staatsgreep gedaan in de jaren negentig. Die zijn met heel veel geweld neergeslagen. Dus restanten van die groepen zullen er zeker nog zijn. Overigens zijn er ook heel veel gematigde uh, groepen, uh, zoals de moslimbroederschap en uh, sommige vertakkingen daarvan... Maar de dreiging van een islamistische machtsovername, die lijkt mij niet aan de orde. Nee, En wat hij doet, is, is die demonstranten zwart maken, zijn eigen aanhangers, hè, zoals we al eerder constateerden, oproepen om, om de straat op te gaan. Dat kan een, een gevaarlijke situatie worden de komende dagen. Ja, dat lijkt me wel. Uh, ik, ik, ik weet overigens niet of mensen in Libië heel veel wapens in huis hebben, zoals bijvoorbeeld het wel weten van Jemen. Uh, waar een dergelijke situatie tot een echte burgeroorlog zou leiden. Um, ja, dus daar het... hebben de mensen echt veel wapens in huis waarmee dat kan gebeuren? In Jemen, in Jemen heeft bijna elk gezin één of meerdere wapens in huis. Dus daar zou iets tot een geweldig bloedbad kunnen leiden. Of dat in Libië ook uh, zal gebeuren, dat waag ik te betwijfelen. Ik denk toch dat het de wapens vooral in handen zijn van de eerder genoemde milities en dus uh, het, het leger. Ja, en hij trapt ook hard aan tegen het buitenland. Er, er komen veel veroordelingen vanuit de, de hele wereld. Um, hoe, hoe moeten we dat krachtenveld inschatten? Want hij lijkt zich daar niks van aan te trekken. Kan hij zich dat inderdaad permitteren? Ja, volgens nog wel. Kijk, de. De mogelijkheden van de, wat we dan noemen de internationale gemeenschap uh, die zijn niet zo groot. Er wordt nu wel een oproep gedaan om een no-fly zone in te stellen. Om targeted sanctions, hè, dus de familie, uh, te treffen met hele specifieke sancties. Uh, een wapenembargo en dat soort maatregelen. Dat zou misschien een beetje pijn doen, maar toch onvoldoende om hem uh, uh, zover te krijgen dat hij een stap terug zou doen. En hij heeft de olie natuurlijk. Die wij willen hebben. Hij heeft de olie, maar de rol van olie moet ook weer niet overdreven worden. Um, het is een redelijk grote olieproducent, maar de oliemarkt is op dit moment zo uh, royaal, weliswaar minder royaal dan die een tijd geleden geweest is, dat er voldoende olie op de markt is om, mocht de Libische productie wegvallen... ...en voldoende is om dat uh, op te vangen. Nou ja, dus het zetje zal vooralsnog niet uit het buitenland komen. Zelf uh, zegt hij dus ook het afgelopen half uur... ...ik ga niet weg, ik sterf desnoods hier als uh, martelaar. leger lijkt niet helemaal sterk genoeg. Um, hij ja. kan niet afgezet worden omdat hij geen president is. Wat, wat is dan het scenario uiteindelijk als dit een regime in verval is... ...waarbij die weggaat? Ja. Moeilijke vraag, dat dus besef hele, ik. hele is <laughs> een hele lastige vraag. Ik, ik, ik, uh, u wil altijd een voorspelling. Nou, ik, ik zou voorspellen dat het geweld de komende dagen enorm zal escaleren. En dat dat toch op een gegeven moment ertoe zal leiden dat ook uh, wellicht de plek waar hij zit uh, aangevallen wordt. En dat hij dan toch uh, het zekere voor het onzekere neemt en uh, met zijn uh, trabanten uh, uh, het land verlaat. Nou. Dat is wat ik ongeveer uh, zou kunnen voorspellen. Want de plek waar hij zit, hij is nu in uh, Tripoli... En daar had u eerder wel een interessant verhaal over, waar hij deze toespraken houdt. Ja, volgens mij is dat de plek... Ik herken het aan het gebouw waar de Amerikanen gebombardeerd hebben in 1986, april 1986... toen daar Amerikaanse bommenwerpers een flink huis hebben gehouden. Volgens mij 15 slachtoffers, inclusief de aangenomen dochter van Gaddafi... En die plek heeft hij altijd zo, zo gelaten. Dus vandaar ook dat je die, uh, die gaten in de muren ziet. En daar staat ook een standbeeld. Wat ook uh, oproept uh, tot van kijk nou, eens die schurken, die Amerikanen, die hebben ons aangevallen en onze burgers gedood. En wat ik al eerder zei, hij speelt hier echt de nationalistische troefkaart. En hoop daarmee dus weer wat zieltjes te winnen. Ja. Maar dat lijkt mij uh, niet meer te werken op dit moment. En hij is nu al een half uur aan het woord. Uh, u heeft veel meer ervaring met, met Libië en zijn toespraken dan wij. Is, is dat normaal voor hem? Oh, ja. Doet u dat altijd? Oh ja, ja, ja, ja. ja. Dit is op, op zich is dat niet zo, uh, niet zo bijzonder. Dat geldt trouwens voor veel leiders in de Arabische wereld. Dat ze heel lang, uh, heel, met heel veel retoriek. Heel pathetisch, zoals ook Gaddafi nu uh, kunnen spreken. Uh, de taal leent zich er ook meer voor, moet ik zeggen. Maar uh, ja, je moet dan toch maar even de samenvatting proberen te uh, verteren uh, na afloop... En dan uh, ja, heeft hij misschien toch minder gezegd dan op het eerste gezicht lijkt. Ja, Voor die samenvatting gaan we even naar Tim Overdijk. Die heeft ondertussen mee zitten luisteren met hem. Want hij praat er gewoon door. En hij heeft het over diverse stammen in Libië... Uh, die op dit moment uh, demonstraties voeren. En hij zegt, ja, die demonstranten die zijn uit op een islamitische staat. En hij waarschuwt voor een soort nieuw Afghanistan... waar hij helemaal niet op zit te wachten. Daar loert het interne gevaar volgens Gaddafi. En hij is er heel simpel over. Hij pakt zijn groene boek... Hij zegt de doodstraf voor een ieder die de revolutie bestrijdt. De revolutie die we al zo lang aan het voeren zijn en die nu ook nog steeds bezig is. De executie. Dat riep je misschien wel tien, vijftien keer achter elkaar. En bij zo'n executie, al dus Gaddafi, zijn alle middelen geoorloofd. Hij noemt de demonstranten eh, ratten, die rotzooi trappen, plunderen, die chaos veroorzaken. En dat leidt ook tot een destabilisatie van Libië. Dat zullen we niet accepteren, want daarmee dreigt een burgeroorlog. Voor deze mensen wacht alleen een executie, de doodstraf. Hij uh, spreekt uh, de verschillende stammen in Libië aan. Hij zegt, die zijn vrij, wij zijn geen land zoals Somalië dat is. En wie van mij houdt, die gaat de straten op. En die laat zien dat hij van dit land houdt. En dat is ook een oproep, zo uh, klinkt het alsof ook voor degene die demonstreren... Uh, een executie wacht. En daarbij zegt hij zijn alle middelen geoorloofd. Paul Aerts, Qaddafi haalt alles uit de kast om aan de macht te blijven. Mogen we zo de afgelopen half uur samenvatten? Zeker wel, ja. en ja, de toespraak, bedoel nu ik even de samenvatting nog een keer hoor, uh, schrik ik me wel hoor, van, de, van de toonzetting. Uh, hij roept inderdaad op tot uh, ja, het inzetten van alle vormen van geweld. Uh, wie ook zich tegen mij keert, wie niet van mij houdt, zegt hij in feite, die, uh, hij, die gaat eraan. En dat is, dat, dat, dat is ferme taal. Overigens, we kennen hem wel als zodanig. Hij is ruxiesloos geweest tegenover tegenstanders. Mensen vergeten wel eens dat hij in 1996 een gevangenisopstand heeft neergeslagen... waarbij minimaal duizend mensen zijn omgekomen. Nou. Dat, uh, dat dreigt nu weer te gebeuren. Ja, het voorspelt uh, niet veel goed voor de komende dagen. Meneer Aerts, mag ik u danken voor uw snelle reactie... op de toespraak van uh, Gaddafi, die dus nog steeds gaande is. Na half zes natuurlijk meer daarover. Meneer Aerts, dank voor dit moment. Stel, er zijn twee beleggingsfondsen. Beide hebben een goede reputatie en bieden een mooi rendement. Alleen het ene fonds belegt in theaters en musea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 Beste deelnemer van de Bankgiro Loterij, bedankt. Dankzij uw deelname steunt de Bankgiro Loterij dit jaar ruim 50 culturele instellingen met 60 miljoen euro. Met elk lot verrijkt u de wereld van kunst, cultuur en erfgoed. Bedankt namens Museum Stoomtrem Hoorn Medenblik, Stichting Doen, Tyler's Museum. Radio 1, het NOS Journaal. De Libische leider Gaddafi is niet van plan om op te stappen. Hij heeft dat gezegd in een televisietoespraak die rond vijf uur vanmiddag begon. Op opgewonden toon zei hij dat hij aanblijft als leider en bereid is tot het martelaarschap. Gaddafi deed geen enkele concessie aan de betogers die al dagenlang voor hervormingen de straat opgaan. Verder zei hij dat hij lak heeft aan de Verenigde Staten... en herinnerde hij eraan dat dat land Libië in het verleden heeft gebombardeerd. Twee Iraanse marineschepen zijn door het Suezkanaal naar de Middellandse Zee gevaren. Israël ziet dat als een provocatie, omdat de schepen vlak langs de kust willen varen. Het is voor het eerst sinds de Iraanse revolutie in 1979 dat er marineschepen uit dat land door het kanaal varen. En voetbalclub Sparta krijgt het schilderij dat onlangs opdook in Tussenkunst en Kitsch voorlopig niet terug. Maar de nieuwe eigenaar mag het werk van Van Mastenbroek ook niet houden. In kort geding is bepaald dat het schilderij in een kluis wordt opgeslagen totdat duidelijk is wie er recht op heeft. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Vandaag was het mooie winterweer met veel zon. Inmiddels loopt vanuit het westen hoge bewolking binnen... de voorbode van een weersverandering. Vannacht wordt het door de hoge bewolking iets minder koud dan de afgelopen nacht. Het koelt af naar min 3 in het westen tot min 6 in het oosten. De wind blijft vannacht redelijk aanwezig. Matig kracht 3 tot 4 uit het zuidoosten. En morgen begint de dag koud, maar ochtends neemt de bewolking snel toe. Het oosten kan nog even genieten van een troebelschijnende zon. In de loop van de middag bereikt het neerslaggebied het westen van het land. De neerslag begint als natte sneeuw, later gaat het over in regen. In de middag en avond trekt de regen naar het oosten... en daar zou eerst nog natte sneeuw kunnen vallen... en lokaal ook gladheid kunnen opleveren. Zelfs ijzer is niet helemaal uitgesloten. Het wordt morgen 2 tot 4 graden. De wind draait naar het zuiden en is matig, aan zee vrij krachtig. Donderdag is het bewolkte nevelig, ook kan het mot regenen. Het is een stuk zachter dan met een graad of acht. En daarna blijft het zacht, dus zaterdag is er opnieuw kans op regen. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Ondanks de voorjaarsvakantie een vrij normale spits met 36 files. Goed voor 160 kilometer. Er zijn veel ongelukken gebeurd, onder meer op de A2-Eindhoven naar Maastricht bij Echt. Er staat een 5 kilometer en dus één reis ook dicht... A20 in richting Gouden nog 7 kilometer bij Moordrecht. Daar zijn inmiddels alle rijstoken weer vrij. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar is bij knoopert Ewijk een kettingbotsing gebeurd. Er staat een lange file van 13 kilometer vanaf Knoopend Paalgraven. Wel zijn de rijstoken weer vrijgegeven. Op de andere rijband staat nog een kijkersfile van 7 kilometer. En door de problemen op de A50 staat het ook nog flink vast op de A73. Venlo richting Nijmegen. Daar staat tussen Wiegen en knoopert Ewijk 6 kilometer.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 Vanaf een tweejarig flex zakelijk 25 abonnement krijgt u gratis de nieuwe BlackBerry Bolt 9780 en een jaar lang gratis internet. Kijk op timobilenl slash zakelijk. Goedemiddag, vijf over half zes. Muhammar Gaddafi blijft zitten waar hij zit. Dat zegt hij in een lange, lange toespraak op de Libische staatstelevisie... die nog steeds niet is opgehouden. Een overzicht van de gebeurtenissen van de dag tot nu toe. Radio 1, het NOS-journaal. In de Libische hoofdstad hangt een grimmige sfeer... veiligheidstroepen hebben wijken afgegrendeld. Je <hierigheid>: hoort de Hier The background, it's, it's getting heavier now. They are mercenaries, they're killing people surprisingly on the street. They make no distinction between people. Oh my god. They, they, are, they are firing the civilians here. They are crazy, they are going crazy here. It's also alleged that his air force has fired from warplanes on protesters. <laughs> Ik weet niet of er misschien Italianen zijn of Esterse Europese. Meer webvideo komt die voor de black African mercenaries in Tripoli. Steeds meer Libische topdiplomaten keren zich af van kolonel Gaddafi. Libische ambassadeurs keren zich tegen het regime... omdat ze het geweld tegen de bevolking onacceptabel vinden. The latest to resign, the Libyan ambassador to India. I resigned when were the fire guns and using the foreigners uh, to kill the Libyans. He has to stop killing uh, uh, the Libyan people. These are not humans. These are gorillas. We have no idea what they are. Het Vrugad Harer Majesteits Tromp zet koers naar Libië. Defensie gaat daar Nederlanders ophalen... die vanwege het geweld in het land worden geëvacueerd. Er zijn ongeveer 125 Nederlanders in Libië. We weten dat er zo'n 100 terug willen. Het marineschip was op weg naar de antipiraterijmissie bij Somalië. In Eindhoven staat een vliegtuig klaar... om zo'n 100 Nederlanders op te halen in Libië. Aan het begin van de middag gaf Libië toestemming... om te landen op de luchthaven bij Tripoli. Voor uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie... is één ding nu het allerbelangrijkst... dat die Nederlanders terugkomen. Komen, is dat per vliegtuig, is dat per boot, dat maakt ze niet uit. just cutting that short to go to Libyan state television and Muammar Gaddafi. I will not leave the country and I will die and I will die as a at the end. En nog steeds staat de libische leider Gaddafi te zwaaien met zijn vinger te slaan op het sprekersstoel. Hij denkt er niet aan om weg te gaan. Hij ziet zichzelf als de grote leider van de revolutie die de mensen moeten volgen. From tomorrow, you have to get out of your houses from this evening, whoever loves Muammar Gaddafi, because Muammar Gaddafi is the glory. Midden-Oosten-deskundige, Noord-Afrika-deskundige Mustafa ook hier in de studio. Mustafa, jij hebt ook zitten luisteren de afgelopen drie kwartier. De luisteraar is even een minuut of tien weg geweest bij de toespraak. Heeft hij daarin nog belangwekkende dingen gezegd? Of is het nu een herhaling van uh, wat, wat we al eerder hoorden? Nou ja, het is vooral een strijdlustig, vastberaden Kaddafi die niet van opgeven wil weten. Uh, die zegt dat hij desnoods bereid is om als mat te laten sterven. Ja, dit is eigenlijk een taalgebruik uh, die maar één ding suggereert, namelijk dat hij tot het bitter eind zal vechten. Uh, voor zijn machtspositie. En uh, wat mij vooral uh, opviel. is, is zijn uh, strijdlustige taalgebruik. Hij spreekt de Libiërs ook. op een manier. die een vader. Uh, streng zijn zoon toespreekt. Zij maar hij heeft het zoon. over ratten, hè? En hij, nou, zijn hij, ratten. Ja, ja maar hij, hij, de, de, de, de, de ene keer. gebruikt hij het woord ratten. gebruikt hij het woord terroristen. De ene keer. gebruikt hij van. Libiërs als u echt Libiërs bent, dan gaat u nu de straat op... om te vechten wat, wat, wat wij ons allemaal bindt... namelijk een stabiele Libië. Uh, uh, wat aan de ene kant waarschuwt dat als hij niet langer aan de macht zou zijn... dat er een burgeroorlog zou ontketenen. Maar als je heel goed luistert... dan is hij zelf meer of meer een soort burgeroorlog aan het Precies. ontketenen. Hij, hij vraagt mensen te arresteren, hij vraagt mensen te berichten... hij vraagt mensen om die uit hun huizen te sleuren. Te executeren, te executeren zoals hij zegt, met het groene boek in zijn hand. Uh, hij zegt van, deze mensen dienen, verdienen volgens de Libische wetgeving de doodstraf. Kortom, uh, hij anticipeert op een, op een zeer bloedige strijd... Uh, dit, dit belooft weinig goeds voor de Libiërs. Ja, Zoals Paul Arts uh, even voor half zes zei... heeft er een keer een gevangenisopstand neergeslagen. Duizend doden. D dit zijn nou eenmaal dingen waar hij niet voor terugdijnt. Nee, en hij geeft ook allerlei voorbeelden uit de geschiedenis... waaruit zou blijken uh, dat hij echt werkelijk tot, tot, de, tot het bitterste eind doorgaat. Hij wil niet op welke manier dan ook denken aan, ja, aan, aan opgeven. Dit is, hij zegt van ik ben een Libiër. Ik, ik heb altijd mij opgeofferd voor Libië... En dat zal ik tot, het, tot laatste adem zal ik dat ook blijven doen. En kortom, uh, hij, uh, hij probeert natuurlijk ook hij heeft een aantal hervormingen aangekondigd. Hij zeg maar een soort uh, decentralisatie zoals wij dat uh, hier kennen, maar uh, vooraf heel waarschuwend, heel intimiderend, heel bedreigend. Uh, kortom. Hij wil eigenlijk proberen angst te zaaien bij, bij de mensen die nu in opstand komen. Ja, je kreeg ook niet echt de indruk de afgelopen dagen. dat de mensen die op straat waren. nou zozeer de decentralisatie wilden hebben. Nee, dat, het gaat echt om het aftreden van het regime. Het gaat ook echt dat zij uh, dit regime zat zijn. En uh, hij probeert juist heel erg uh, te spelen door te zeggen: van ja. Maar ik ben helemaal geen president. Ik heb helemaal geen verantwoordelijkheid. Precies, hij zegt, ik kan helemaal niet weg. Ik ben helemaal niet weg. Ik heb helemaal geen enkel functie. Slechts, ik ben de leider van een revolutie. En ja, die rol is oneindig, zegt hij. En ja, dat concept, ja, dat concept revolutie, slaat dat nog aan bij de Libiërs? Nauwelijks. Dat, dat is namelijk ook zijn probleem, zou je bijna kunnen zeggen. Want hij heeft werkelijk echt elke binding met de realiteit daar verloren. Ik bedoel, dat, ik bedoel mensen hebben werkelijk geen enkel boodschap aan, de, aan, uh, aan die revolutie van hem... en het leer, die leer wat hij voortdurend probeert te, uh, te verkondigen. En, het, en mensen willen vrijheid. Mensen willen perspectief voor hun, voor hun toekomst. En dat, dat is niet wat deze man biedt. En wat hij biedt is vooral eigenlijk meer bloed vergieten. En dan hebben we het over een man die weer was opgenomen... sinds 2005, meen ik, in de internationale gemeenschap. Een soort vrede had gesloten met Londen, met Washington. En die nu verschrikkelijk keer gaat tegen Washington... als de, de atoommacht, de grote macht ja. die erop uit is om ons weer te vernietigen. Daarmee maakt hij zich natuurlijk ook volstrekt ongeloofwaardig. Nou ja, hij, hij denkt dat die al oude retoriek, dat dat nog steeds werkt. Dat mensen daar nog gevoelig voor zijn. Dat, daarom zeg ik ook, van ja, ik bedoel, welke... In welke wereld zou Gaddafi leven op dit moment? Want werkelijk, dat is niet waar, waar de mensen in geloven. Mensen hebben nu ook, ik bedoel, die hebben toegang tot de wereld. Die weten wat er speelt. En hij komt nog steeds met die oude retoriek. Ja, en Europa uh, was aan het onderhandelen met Libië... voor, voor handelsbelangen, hè, om uh, ha afspraken te maken over handel verder... De uh, Catherine Ashton, de, de buitenlandse zakenvertegenwoordiger van de Europese Unie, die heeft net laten weken weten dat die onderhandelingen worden opgeschort. Is, is dat iets wat bij hem nog hard aan zal komen? Nee, dat zal niet zo. Ik bedoel, hij trekt zich nu op dit moment werkelijk weinig aan uh, iets van kritiek van buitenaf. Maar wat ik wel opmerkelijk vind, ik vind dit zegt ook iets over de positie waarin hij verkeert. Ik bedoel, alle instituties vallen weg op dit moment. Het gezag van Gaddafi valt steeds. In verder in het land weg. Ik bedoel, dat, dat is ook een kat in het nauw wat, wat, we, wat, we, hier aan het, wat we hier zien. Wat het laatste je dan, wat hem onver kan brengen? Nou ja, Tripoli, ik denk dat dat zijn machtbasis hij, hij, wil, hij wil kijken in hoever hij nog op steun kan rekenen. En er is een deel van het leger wat hem nog loyaal steunt... met name in Tripoli. Maar ja, het noordoosten eh, zeg maar van het land... dat is voornamelijk in handen gevallen van opstandelingen. Kortom, dat leger dat, dat is nu aan het, het muurten geslagen. Dus in die zin heeft hij steeds minder... Uh, laat ik zeggen, uh, support, uh, minder uh, steun, ook van hetzelfde leger. Want dat is heel belangrijk voor hem. Ja, en ook van zijn vertegenwoordigers in het buitenland. Zoals bijvoorbeeld de ambassadeur in Amerika. Die heeft hem vandaag ja. laten vallen. Maar dat maakt dan ook niet meer zoveel uit... als hij dat buitenland nu toch niet meer nodig nee, dat heeft. Nee, dat, dat is voor hem nu even niet belangrijk. Ik bedoel, het gaat hier om te overleven. En de, ik denk dat hij werkelijk, als hij ten onder gaat... dan is dus noods ook Libi mee en, en het volk ook. Deze man is werkelijk tot alles in staat. Hoe vind je dat hij eruit ziet? Vind je hem nog een beetje een vitale indruk maken? Nou, hij is behoorlijk aan het afbrokkelen, om dat even zo, zo te zeggen. Maar het is vooral de bitterheid die uit zijn, uit zijn, uit zijn, uit zijn mond klinkt. Ja, want afbrokkelen. wel ja. 50 minuten staat hij ja, tekeer ja, te gaan. Nou wel. ja, ze kennen we hem ook. Maar ja, ik bedoel, vroeger hield hij vijf uur lang een speech... met de vraag of hij dit nog kan volhouden. Maar het, je, ik, ik vond... Werkelijk, ik dit, dit, dit bedoel, eh, kijk, Gaddafi die, die, die verrast ons elke keer. Maar de bitterheid, de dreigementen, dit, zo heb ik hem ook niet eerder gezien, hoor. Laten we nog even meeluisteren met um, Gaddafi... die nog steeds nu alweer bijna een uur staat te praten. Ik neem het even een slokje. Of gewoon Hij leest nu voor van het papier, niet langer uit het Groene Boek. Het, het, het is wat rammelend, er staat wat anders in beeld. Hij kijkt wat rond. Heb je enig idee hoe die, hoe die man na een uur nog steeds zo kan praten in de wetenschap dat de internationale gemeenschap met name hem niet langer geloofwaardig vindt. Ja, en hij, weet je, bij Gaddafi deert hem niet hoe hij overkomt. En voor hem gaat het hem eigenlijk om zijn eigen boodschap. Daar zijn ook wat aanhangers, zoals we ook kunnen zien, de aanhangers opgetrommeld om een beetje met vlaggen en zijn portretten te zwaaien. Om vooral te laten zien dat hij nogal wat steun heeft onder de bevolking. Maar dat is wel, ik heb, ik heb laat ik zeggen, volle pleinen gezien in het verleden. Uh, dit is wel heel ar armoedig wat we aan het zien, uh, wat we zien op dit moment. Mustafa, zo meteen praten we met jou verder. Jij gaat verder luisteren naar uh, zijn speech. En op het vliegveld uh, bij de hoofdstad in Tripoli wachten inmiddels 30 Nederlanders op het militaire vliegtuig dat ze naar huis moet brengen. Dat toestel is vanmiddag vertrokken uit Eindhoven. Behalve de Nederlanders zijn er 35 mensen uit andere landen van de Europese Unie die ook hopen mee te reizen. En er zouden nog Nederlanders onderweg zijn naar het vliegveld. Er is nog één ding, de landingsrechten voor dat vliegtuig zijn nog niet geregeld. Straks praten we natuurlijk met Mustafa Oubi verder over de nieuwste ontwikkelingen. We blijven kijken naar de speech van Gaddafi die nog gewoon voortduurt. En we zullen onmiddellijk ingrijpen als daar nieuwe ontwikkelingen in zijn. Maar we houden ook een blik op de weg. Bij de ANWB zit John Sohoka. John. Ondanks de voorjaarsvakantie, 37 files goed voor 145 kilometer. Dat komt door vele ongelukken van de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. De Echt, 9 kilometer, daar is de rechterreis ook dicht. Daar staat ook flink vast op de A73. En Venlo richting Maasbracht. voor het knooppunt, het vonderen, 4 kilometer... De A20 naar Gouden nog 7 kilometer bij Moortdag na een ongeluk. En op de A50 Eindhoven naar Arnhem nog 15 kilometer langzaam rijden tussen Paalgraaf en Knoop. Het Ewek door een kettingbotsing. Op de andere rijbaan daar staat nog een kijkersfiel van 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Het zijn lastige tijden voor bedrijven die zaken doen met Noord-Afrika. De handel met Egypte begint net weer een beetje op gang te komen. Maar in Libië ligt, zoals, verwacht, eh, zoals de ontwikkeling zou nu ook laten aanzien... de economie behoorlijk op zijn gat. Dat merken ze bijvoorbeeld ook in de Rotterdamse haven. Henrik Willem-Hofs ging langs bij Holland Freight Bridge. Veel bedrijvigheid in het Waalhavengebied... In Rotterdam een container op een grote vrachtwagen wordt gelost. En heftrucks met pakketjes, pellets rijden in en uit een grote loods. Het is de loods van Holland Freight Bridge. Een bedrijf wat containers vult en die dan verscheept over de wereld. Ja, klopt. klopt. wij uh, laden hier gemiddeld 15 containers per week. Uh, met groepagelading vanuit alle landen ter wereld, met ook uh, onder andere bestemming Egypte, Tunesië en, en, en Libië. Zegt Peter Hoordijk, de directeur. En er staat hier ook lading voor Libië. Ja, staat hier ook klaar om verscheept te worden. Ja, daar gebeurt er op dit moment natuurlijk helemaal niets mee. Want heeft u nog wat gehoord van de mensen waar u zaken mee doet in Libië? Uh... Sinds vorige week was het eigenlijk heel stil uit, uit Libië. Probeerden we eigenlijk ook dagelijks contact te krijgen. En sinds vanochtend hebben we eigenlijk een geruststellend e-mailtje gekregen... dat alles in ieder geval met de mensen, met de medewerkers in orde is. En dat de situatie daar wel kritiek is. Maar dat het met de familie en de mensen zelf prima gaat. Want bellen gaat niet op dit moment? Onmogelijk. Onmogelijk. Komt niet iedereen. Er wordt niet opgenomen of dat... Of dat uh, daar de plekken gewoon niet meer uh, iemand aan de telefoon komt... of dat de verbindingen verbroken zijn, daar kan ik uh, niks over zeggen. Ligt de handel met Libië helemaal stil? Uh, wat ons betreft wel, ja. Ja, ja. U doet ook handel met Egypte, Tunesië. Wat heeft u daarvan gemerkt in de afgelopen weken? Uh, eigenlijk hetzelfde. Opeens uh, valt uh, eigenlijk de handel helemaal stil. En uh, dat, wacht, dat blijft van even hangen tot het moment dat... Uh, dat is de situatie weer verbetert. Bijvoorbeeld bij Egypte. Egypte, inderdaad. En dan uiteindelijk hoor je dan achteraf dat de mensen bijzonder opgetogen zijn dat het regime verdwenen is. Maar dat, op dat moment durf je dat natuurlijk niet te vragen, dus dat laat je even op, op je afkomen. Is het Midden-Oosten nu niet een heel onzeker gebied om handel mee te drijven? Dat is op dit moment heel onzeker, ja, dat klopt. We hebben uh, vrij veel uh, partijen doen we naar het Midden-Oosten. We doen vooral het Middellandse zeegebied, maar dan Noord-Afrika ongeveer 4000 zendingen per jaar. Daar zit wel een kleine kink in. Ja, voor u is het natuurlijk ook belangrijk dat daar een stabiele regering zit. Ja, beter. Dat klopt. Dus als nu de, wat dat betreft kun je van, alle, van alles zeggen. Ik hoop dat het, dat het sterk verbetert en dat er inderdaad een stabiele regering blijven. Daar. En dan maar hopen dat die zending, ik weet niet wat er staat, wat naar Libië moet? Van alles. Er staat computers. Voor het grootste gedeelte zijn het, is het olieboi wat, wat wij uit Amerika halen voor onze klanten. Uh, dat staat nu eigenlijk, uh, ja, gaat parkeren tot, uh, tot nadere instructies. En uh, ja, die komen er nu niet vanuit uh, Libië, dus het staat hier uh, in afwachting van. De laatste spreker was Peter Hoordijk, directeur van Verscheper Holland Freight Bridge. Ja, nog steeds staat de Libische leider te oreren. Leesbril op, leesbril af, woedend, dan even zwijgend. Al een klein uurtje is hij bezig. Mustafa Oubi, um, hij heeft uh, dat heeft hij al een paar keer gedaan de afgelopen uur... Uh, ...gewaarschuwd voor een islamitische staat. Dat als de demonstranten die de afgelopen dagen um, de straat op zijn gegaan... ...als die het voor het zeggen krijgen, dan, dan wordt het een islamitische staat à la Afghanistan. Ja, en, uh, en, en dat er uh, Al-Qaeda zal regeren over, over Libië. Die, uh, ja, hij wil natuurlijk nogmaals de manier van, van angst zaaien, de mensen vooral inpeperen dat ze straks helemaal niks meer te vertellen hebben. En hij hamerde steeds op van... wie heeft jullie juist die olieinkomsten... Uh, waar jullie zo van profiteren... wie heeft dat aan jullie gegeven? Wie heeft jullie onafhankelijk gemaakt? Wie heeft jullie bevrijd van uh, westerse imperialisme? En zit daar iets in? En, en, nou ja, weet je, kijk, hij, hij, hij probeert vooral zijn... laat ik zeggen, zijn verleden... Uh, en, zijn, en datgene wat hij heeft bereikt in het verleden, vooral op de voorgrond te zetten. Van, Kijk wat ik allemaal voor jullie heb gedaan. En jullie zijn eigenlijk feitelijk ondankbaar. En moet je dan denken aan bijvoorbeeld gratis onderwijs? Hè? Om, om het beeld even een beetje recht te trekken, dat is gratis daar. Nou ja, als je merkt, bedoel, in welk, bedoel, als, je, uh, als je Libië vergelijkt met de omringende landen, dan is het beduidend. Dan uh, hebben de Lib Libiërs uh, niet bepaald slecht. Ik bedoel, de gratis onderwijs. Deels van de gezondheidszorg is ook gratis. Ik bedoel, daar is wel enorm veel. Geïnvesteerd met die olieinkomsten. Dus dat is absoluut waar. En hij verrijkt zich ook iets minder dan bijvoorbeeld iemand als Mubarak. Ja, en, en, en hij, natuurlijk, hij probeert ook het imago vooral te creëren. van ik ben nog altijd die gewone jongen gebleven. Ik bedoel, je ziet hem ook eerder in een, ja, in een tent slapen. dan in een vijf hotel als je, als je op Baardland bezoek gaat. Dus kortom, dat is, dat is natuurlijk. Maar dat is vooral heel even veel imago. Daar is natuurlijk wel van alles naar buiten gekomen over hoe. Ja, dat, dat, dat, dat die familie van Gaddafi zich ook enorm heeft verrijkt met, met die uh, olieinkomsten. Dat dat voornamelijk gaat naar de, nou ja, de, naar de kliek rondom Gaddafi. Net als, nou ja, zoals het met Ben Ali is geweest en Mubarak en ga zo maar door. En bovendien slaat hij er hard op op het volk. En dat kondigt hij min of meer eigenlijk ook voor de komende dagen aan. Ja. Um, om nog even terug te komen op dat punt van die islamitische staat. He heeft u daar een punt? Is dat een reële mogelijkheid... dat als hij weg is, dat er een soort uh, islamitische staat ontstaat? Nou ja, kijk In tegenstelling tot Egypte en, uh, en Tunesië... waar voornamelijk de opstand vooral vanuit Joren kwam... met name door gebruikmakende sociale media... zien we dat de opstand in, in, Tunesië, uh, in Libië vooral is geïnitieerd... en georganiseerd uh, door met name de moslimbeweging... Die is sterk georganiseerd in Libië, die hebben een vreselijke hekel aan, uh, aan Gaddafi en hij ook aan hen. En pas later zijn er de jongeren bij, bijgekomen. En je ziet nu ook dat de intelligentie van het land zich ook aansluit bij, uh, bij de opstand in, in Libië. De, de, de advocaten, de, de rechters, de artsen, de docenten. Dus dat is steeds breder. Ja, maar, is die, maar, die, is die... maar die beweging heeft niet een, laat ik zeggen, een islamitische staat creëren als als agendapunt. Ik bedoel dat je ziet ze nauwelijks, dat als nou ja, als, als, als, als, als, als ideologie naar voren brengen. Hij gaat er wel concreet op in in die toespraak. Hij heeft het over Al-Qaeda. Hij verwijst naar al zarqawi de Egyptenaar, de ja. tweede man van Al-Qaeda achter Osama Bin Laden. Dat dat de vrees is die Libië kan overkomen. Was dat een terechte vrees, of is daar nu langer, in, niet langer aan orde? Nou ja, het probleem is namelijk dat de Libiërs dit al decennia lang horen: deze dreigementen. En elke opstand die hij neerslaat, gebeurt het met. De motivatie van: anders krijgen jullie Al-Qaeda, anders krijgen jullie een islamische staat. Dus, eh, maar de, de onderdrukking van het volk gaat gewoon door. Dus in die zin denk ik dat deze retoriek ook niet, dit keer niet zal werken. Mustafa Oepi, dank voor dit moment. Uh, hij praat gewoon verder, dus na zes ze komen we daar uiteraard op terug. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Op Twitter zijn veel zorgen over het geweld waarmee Gaddafi... in zijn toespraak dreigt. Er is een onophoudelijke stroom tweets op gang gekomen. Zoals van iemand die zich Proud Libyan noemt. Hij of zij citeert de uitspraak van de Libische leider... dat hij nog geen opdracht heeft gegeven om te schieten... maar dat wel gaat doen als de opstand niet stopt. De Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft als nieuws op Twitter... de waarschuwing van Gaddafi dat er in Libië een burgeroorlog kan uitbreken. Zoals in Somalië. Een Twitter-account dat schuilgaat achter de naam Libanese Voices... Heeft Gaddafi's waarschuwing doorgezet... zodat de ouders uh, hun kinderen van de straten moeten halen. Vanaf morgen worden ze opgepakt en krijgen ze een heropvoeding. Een stem uit Palestina noemt Gaddafi een hond die gek is geworden. En kritiek is er via Twitter op de Verenigde Naties... die steeds maar vergaderen terwijl Libië volgens deze twitteraar in brand staat. Iemand anders wil dat het Witte Huis zich nu eens duidelijker uitspreekt over Libië en Gaddafi. Waarbij, waarbij woorden gebruikt zouden moeten worden als genocidepleger en onmiddellijk vertrek van Gaddafi. En andere mensen vinden het cynisch dat de westerse wereld zich zorgen maakt over de prijs van olie. Terwijl de Libische leiders een militaire op de bevolking loslaat. En weer iemand anders waarschuwt dat het niet uitmaakt dat niemand Gaddafi gelooft. De man blijft geloven in zichzelf. En dan hebben we nog een twitteraar die schrijft dat hij ner nerveus wordt van wat Gaddafi zegt. Maar nog nerveuzer van de stiltes die hij laat vallen. CNN claimt dat hun correspondent Ben Wiedeman de eerste westerse televisiecorrespondent is... die Libië is binnengekomen en verslag doet. Maar Wiedeman zit nog niet in Tripoli. Hij doet verslag vanuit een plaats in het oosten van Libië. Waar precies vertelt CNN er niet bij. Mogelijk om veiligheidsredenen, want het is een gebied... dat onder controle zou zijn van de oppositie. We zagen road de weg veel groepen van men... met with, with met guns in civiele klokken. Ze noemen zich eigenlijk de the uh the popular committees that are trying to maintain some sort of order along the way but uh, clearly the situation is very uh unstable en bij de BBC is er naast de uitgebreide berichtgeving over Libië... ook veel aandacht voor de aardbeving die Nieuw-Zeeland heeft getroffen. In de fotoreeks op de site van de nieuwszender is ook goed te zien... hoe de kathedraal van Christchurch zwaar gehavend is geraakt. De toren ligt in stukken op het plein bij de kerk. Op de site van de kathedraal wordt nog vol trots gemeld... dat restauratie van de gebrandschilderde ramen in volle gang is. De kerkramen waren vernield bij de aardbeving van vorig jaar september. Een cartoentekenaar Joep Bertrams heeft vandaag in het Parool een print... waarop hij de Libische leider Gaddafi afbeeldt met een soort bomgordel... waarachter hij de nodige landgenoten heeft gebonden. Binding met het volk is de titel die Bertrams de prent heeft meegegeven. En de cartoonist is vandaag ook zelf nieuws. Hij heeft bekendgemaakt dat hij op 7 maart zijn laatste tekening heeft in het parool... waarvoor hij meer dan 20 jaar heeft gewerkt. In het parool zelf is over het vertrek van de vaste cartoonist... naar de Groene Amsterdammer niets te lezen. Vorig jaar voerden lezers nog met succes actie... om het ontslag van Bertrams tegen te houden. Tot zover het mediaoverzicht. Na zes en natuurlijk meer over de woedende speech van Gaddafi... die nog altijd gaande is. We hebben contact met het marinefregat van Nederland... dat op weg is naar Libië, hoopt daar vrijdag aan te komen. De rol van Engeland bespreken we. De uh, rol van Engeland bij uh, de crisis in Libië. Maar we hebben ook nog wel ander nieuws. We hebben het bijvoorbeeld over Nieuw-Zeeland, die aardbeving waar het net ook al over ging. En de brand in Amsterdam. Daar gaan we het ook over hebben in het Amsterdamse havengebied. En... Tim terecht, zwaait met zijn vinger, cricket. Want we kijken natuurlijk naar de toespraak van Gaddafi... die nog steeds voortduurt, maar ook bij een half oog naar uh, cricket in India... waar het wk cricket wordt gehouden. En Nederland heeft verloren met enige moeite... passeerde Engeland het Nederlands totaal. En dan roep ik even wat cricket termen: 296 voor 4, om 292 voor 6. Ik ga je uitleggen dus stellen hoe dat precies zit. Na zes uur zijn we terug. De stemming van Nederland.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 Dit is Radio 1.